De autoriteiten hebben het risico op een uitbarsting verhoogd naar het op één na hoogste niveau. In 2002 is de vulkaan op West-Java voor het laatst uitgebarsten. Op de A7 bij Wieringenwerf is vannacht een automobilist over een fiets gereden. Volgens de politie raakte niemand gewond, maar is de auto beschadigd. De laatste tijd worden geregeld s'nachts voorwerpen op de snelweg gelegd in de kop van Noord-Holland. Het weer beholkt, plaatselijk een bui en een kleine kans op onweer. Vannacht veel regen in de loop van morgen, opklaringen en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Am Amersfoort-Amsterdam bij Knopen Diemen 6 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam bij het Kleinpolderplein 3. En op de A16 Breda-Antwerpen bij Knopen Galder 2. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort en Zrommerheids. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met en nu. ZFM in de avond. Later 1978, geschreven door Michael McDonald en Kenny Luggins. En misschien wel een leuk weetje is Is dat uh, Michael Jackson beweert meegezongen te hebben in dit nummer. Maar niet vermeld staat op de CD. Apart. Het is maar een weetje dat je hebt. Apart. Apart, zeker apart. En uh, ja, ja, je hoorde The Doobie Brothers en What a Fool Believes. Het tweede so, uur van Entertainment for You. Het tweede uur voor deze Entertainment for You. Deze zaterdag 13 augustus 2011. En in de studio aangeschoven. The one and only. Je mag hem pakken hoor. Ja, pak hem maar. Grijp hem gewoon. <laughs> Propostar Henry. Hey, goedemiddag allemaal. Hoe gaat het? Nou, uitstekend eigenlijk. Alleen het weer wil niet echt meezitten, geloof ik. Het weer ik, wil niet meezitten. Maar daar hebben meer mensen last van, denk ik, of niet? Ik denk het ook wel, ja. Heel Sanford, misschien wel heel Nederland. Ja, bijna wel eigenlijk. Want ja, als, als ik even naar buiten kijk, dan ja, daar word ik niet echt vrolijk van. En dadelijk nog met uh, Dancing in the Streets uh, festival natuurlijk voor de deur. Ja. Maar ik zonde. heb horen vertellen dat er een drooggebied aankomt. Ja, klopt. Het gaat iets, ja. uh, iets opklaren. Dus laten we hopen dat het droog blijft. En dan gaan de voetjes van de vloer. Ja, dat zullen we er even meemaken dadelijk. Dus uh, we gaan hey. even kijken natuurlijk. En even luisteren uiteraard. Hè. En we hebben het al de hele tijd over barbecuen, barbecuen, barbecuen. Ja. Maar... Hij heeft wel de barbecue-lucht meegenomen, maar de barbecue ja, staat niet buiten. <laughs> ja, hebben bij de buren nee, dan? Nee, het weer is er niet echt naar nou om live te gaan barbecuen. Maar wat gaan we doen dit tweede uur? We gaan niet naar Popstar Henry bellen. We gaan niet bellen. Hij live in de studio het showbiz nieuws. Wat is gebeurd afgelopen week? Hij kunt wel bellen hoor. <laughs> ja, we maken er nu een beetje een, een leuk showtje van. Hè? Ah, ja, zeker ja. weten. Hey, en doen, het ja. lijkt me leuk om even oud fragmenten voor te voorkomen. Ja, we hebben oude dan. fragmenten. Ook van jou, Henry. Ah, ben benieuwd. Ben benieuwd wat je opgedoken dus hebt. Dus we, uh, we gaan kijken hoe jij erop reageert. En we gaan en het even hebben over Sandford Alive. Volgende week zaterdag. En ook nog, degene proberen te bellen. Dat kunnen we niet beloven of die opneemt. Die de jingle heeft gemaakt van van Showbiz Nieuws. Zou ik hem ja. even opzoeken? Ja. Ja, ja. We doen even het begin. Het gaat dan om uh, dit stukje. Het Showbiz Nieuws met Popstar Henry. Oh, wat daar Het enige was Het Het Showbiz Nieuws en we weten met Popstar dus niet. Wat, wat die persoon aan het eind zegt, hè? En jij, jij, jij jou zit het dwars, hè? Ja, mij zit het heel dwars. En we gaan gewoon even deze persoon bellen die dit heeft gemaakt voor ons. Ja, dus eindelijk gaan ja, we erachter nieuw. komen wat in die jingle wordt gezegd. Helemaal goed. Het hey, is uh, tien, over of tien over zes alweer. Twee uur entertainment viel. Goedemiddag. Avond. Goedenavond. Bord op gevoeld, zoals jij, zo, zo jij dat altijd zegt. Ja, is weer begonnen. En nu met muziek van Alan Clark. Dit is Faxi Lady op CFM. Ha, Era Clapton en Forever Man, daarvoor Alan Clark en Foxy Lady. Henry, wat voor muziek hou jij nou van? Uh, nou, dat is een hele goede vraag hoor, wat je daar zegt. Want het, ik denk dat mijn muziekstijl heel erg breed is eigenlijk. Zowel voor Nederlandstalig, Engelstalig, uh, Fransstalig moet je bij mij dus niet mee aankomen. Okay. Dat, niet, dat bedoel ik dus niet, maar gewoon muziekstijl, kan ik heel veel waarderen hoor, je wel. Ja. En heb je nou één artiest dat je, dat je extreem veel in je platenkast hebt staan? Uh, alle albums echt, eigenlijk? Nee, niet nee, echt, nee. echt heel veel. Gewoon heel breed. Ja, ja, heel breed. Ja. Oké okay, volgende week zaterdag. Wat, zat er dan, uh, ja, wat gaat er dan gebeuren in Zandvoort? Volgende week uh, zaterdag hebben we Zandvoort Live natuurlijk hier in Zandvoort. Uh, op het strand natuurlijk, een dancefeest hè. Vroeger was Zandvoort Alive eigenlijk ook zoals de muziekfestivals hier nu in Zandvoort. Met allerlei ook bandjes en artiesten. Maar nu is Zandvoort Alive echt puur op het strand bij Mango's en Bruxelles. En daar gaan behoorlijk veel DJ's op treden. En jij hebt de lijsten voor je neus, Rudy. Ik heb uh, geen lijst met de DJ's voor mijn neus. Ik heb oh. alleen de tijden. Het is uh, volgende week zaterdag 20 augustus bij Mango's Beach Bar. En het uh, zal duren van 4 tot 12 uur s avonds. Dus gezelligheid op het strand van Zandvoort. Ik niet. Jij okay, niet en ik, ik uh, heb oh, ja. een verjaardag. Oké. Okay. Ja, ik ga op het strand vieren natuurlijk hoor. Oh. Ja, nou ik zie me ook niet Hoe mooi is het nou mijn verjaardag gaan. Gaan. om iemands ja. verjaardag nou bij Mangos Beach Bar lekker dansen, helemaal losgaan daar te vieren. <laughs> Neem ze mee. <laughs> Alle, Neem ze mee oudjes. Gewoon. Alle oudjes. Alle oudjes. <laughs> Ook. Oh, het zijn oudjes? Ja. Nou ja, uh, maar waarom ja. niet toch, Henry? Kunnen jullie dansen? Nee, nee. Jawel, dat moet kunnen. Oudjes ja, kunnen dansen. Zouden wij ook mee kunnen nemen op een Vraagcellenavond daarheen? Daarheen? Wat we moeten we, we dan doen? Ja, ja. Daar, ja we, hebben, we, zijn, we zijn bezig met zijn Vraagcellenfeest. Aha. Maar um, dat, dat gaat iets later plaatsvinden. <laughs> oh, oké. Ik wil zeggen, ik zit je uit te horen. <laughs> Je krijgt zoveel jongen, zoveel staat op jou te wachten. Dat is ongelofelijk. Ah, ik zie hem wel wegtrekken nou. Hij wordt helemaal rood-rooi rustig <laughs> aan hoor. Niks aan de hand. Yeah. Working out, getting fit. Pretty soon I'm gonna quit. Smoking's bad for my hair. Got a car, got some clothes. DVD's from H.V.O. For my sea, someone that i meet just enough. Long life Uh, Jamiro Kwai, and when you gonna learn. En daarvoor de Julian Velaar. Heeft nu een hitje op 3FM, Joni. En ik ben even verder naar hem uh, gaan zoeken. Op uh, YouTube onder andere. En hij heeft dus best wel leuke liedjes gehoord. Jordan Love again for the first time. Ja, Rudy. Weet je nog, vorig jaar, dat is alweer een jaar geleden, hadden we het net nog over, de Zomertour hier zomertour, in Zandvoort. Ja, ja, ja. Uh, in die muziekpavillon deden we de, de CFM Zomertour, waar we een uh, live uit of een live, we hebben een opname gemaakt van de uitzending. En uh, trouwens, die wordt volgende week ook herhaald. Okay. We gaan hem één keer in de herhaling weer een keertje gooien. Hier, of tijdens Entertainment For You, want jij gaat op vakantie, hè? En, ik ga uh, lekker een week in Spanje. En, uh, en ik heb besloten lekker. om uh, een keertje ook niet te gaan presenteren en gewoon deze uitzending erin te gooien. Dus uh, dat was hartstikke leuk. Maar daaruit heb ik een, een, een, een fragment uh, gehaald. Want Henry was er ook bij, bij die zomertour. Ja, yeah, dat, dat klopt ja. En toen heb ik nee, Henry benieuwd. uitgedaagd En uh, ik leek een beetje op André Pronk. Qua stem dan. Is het zo? Luister maar. Nou, we gaan even luisteren. Altijd. <laughs> hele jaar door. Hey Henry, vorige jaar met het Kunzenstein heb ik een keer een grapje uitgehaald, um, niet met jou, maar gewoon met het publiek. Was zeker weer een keer niet bij. Doet hij zoiets nee, he? Maar ik denk, ik ga nu dat grapje met jou uithalen. Oh, dan gaat het gebeuren. Let op. Ik zou zeggen, start de muziek maar in. Gaan we samen iets zingen of zo? Ja, dat gaan we doen. Gaan <laughs> we samen iets zingen? Ja, ja. Dan gaan we gaan gewoon samen. Oké, okay, nou vooruit Zat dan. Handjes de lucht, ding. We gaan even gewoon een gezellig feestje maken. We gaan het samen doen. Oké, okay. laat me leuk. Roy begin. <laughs> Oké, okay, dat is wel heel. Ik heb de hele nacht. Liggen dromen Van je stem, van je mond Van je lijf, van je kont En de tekent op de grond Jij had mij in je armen meegenomen Achter sterren en maan Naar de plek waar geen tijd meer bestond Weet je wel ik zie wanneer ik in jouw ogen kijk Voel je wat ik voel Als ik je zachtjes streel? Weet je wat ik doe Als mijn mond naar de jouwe rij? Nou weet je, dan pak ik din op de weg Ik kan niet <laughs> langer wachten Dit wordt mij duur. Gedromen. Hij droomt ze wat bij elkaar, dames en heren, ik weet niet weten? Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont. En de tekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Ach de sterren en maar naar de plek waar geen tijd meer bestond. Elke keer als je me aanraakt. af de dus zeg dan weet ik niet wat ik moet zeggen, zeggen. Kom gewoon niet door me woorden heen Dat was helder Letterlijk Verkeer als jij me aanraakt Als je zegt ik voel me zo alleen En Henry heb je het weer hè? He. heb je het weer <laughs> Ik heb de hele nacht leeg dromen. Van je lijf, van je kont en de tekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Maar zo vind ik in, dames en heren. Kijk, hier staan ze. Applausjes. Stemmen aan. Waar de plek waar de tijd binnen stond. Ik heb de gaan Even zij, dames en heren. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ik zie wanneer ik in je ogen kijk Weet je wat ik voel als ik je zag, je streel? Doe je wat ik doe als mijn mond naar jouw rijdt? Ik kan niet langer wachten, dit wordt fijn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 De sterren aan, waar een plek Waar de tijd mee bestond Vreselijk Leuk om weer te horen Ja, <laughs> het was wel een leuke dag, toch? Het was een hele leuke dag En uh, ik, ik, also, ik, was, also, ik was het eigenlijk vergeten maar nu ik dit hoor, dacht ik... Uh, Dat vergeet je nooit meer. Laat maar me zitten. En die, die foto, weet jij hebt ook... Rudy, na deze, dit evenement stonden we ook hartstikke leuk in de krant samen hoor, als presentator. Ja, ja, ja, ja van evenement. die heb ik op Facebook. Ja. Ik zal hem zomaar even opzoeken. Ja. Zometeen nieuwe muziek van Raccoon. Toek a hit. Nu eerst Alexandra Stan. Dit is Mr. Beat.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 I'm Up for free. Some ladies out. about are you and De nieuwe van Raccoon van de nieuwe album Liverpool Rain is dit een tweede single Took a Hit. Zometeen is het dan echt waar. Het Showbiz nieuws met popstar Henry live vanuit de studio. Hier is Jeroen van der Boom. Zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen, Hoe jij in een Hey, Henry. Oh, they're down, they're Het show nieuws met Popstar Henry. Helemaal live hier vanuit de studio Popstar. Henry! Goedemiddag! Goedemiddag iedereen thuis, natuurlijk, hier live uit de studio hier in Zandvoort. En uh, we hebben weer wat dingen op de kop kunnen tikken, natuurlijk, uiteraard. Ja wat, ja, wat is er gebeurd in Showbizland? Uh, nou, als, als, als we even kijken naar, naar buiten, wat er daar allemaal gebeurd is, dan zien we dat een verschrikkelijk pokkenweek uit is. Ja, jongen, 14 e vakantie ja. in Zandvoort. En dan is ja, het regen. Kun je dat niet te geloven, zeg ik. Nee, nee, ja, ja, ja. nee barbecue. Ja, kunnen ze mooi vergeten. Ja. Maar uh, ik heb in ieder geval ook. Ge we zijn niet alleen, jongens, want als je kijkt naar. Uh, wat vandaag is geopend, weer Dutch Valley. Ja. Is geopend door Jacqueline Grofvaart En Er treden heel veel artiesten op. Nou, uh, daar word je ook niet vrolijk van, natuurlijk, nee. als je zo'n nee, nee, zo nee. organisatie hebt. Uh. Nee, dat nee, wil ik nee. zijn. Maar ik heb één uh, goed bericht voor Verzand, uh, voor, voor het zelf. Want we hebben vanavond natuurlijk Dancing in the Streets. Ja. En wat zien wij? Het begint langzaam droog te worden. Houd het ja. op zachtjes regenen? Nee, nee, nee, nee. Het wordt inderdaad echt droog. Het wordt echt droog, jongens. En uh, vanavond is iedereen maar naar uh, Dancing on the streets in de Straten van Zand wordt Ja, gezellig. Goed, dan heb ik nog wat laatst voor jullie. Ja, en dat even over Dutch Valley hadden hè. Ik zag namelijk de kaartjes destijds in de voorverkoop iets van 60 euro waren. Is dat zo? Ja, die waren okay. gigantisch duur. Ja. En uh, De afgelopen week werden ze aangeboden bij een of de speciale aanbiedingen bij een of ander bedrijf voor 5 euro. En een aantal fans, die, of mensen die al kaartjes gekocht hadden enkele maanden geleden. Die waren des Duivels, dat kennen we wel natuurlijk wel. Bij voorstellen ja, uiteraard. Ja. Hè? Ja. Als je 60 euro betaalt voor een kaartje. En zo kun je opeens aan 5 euro te betalen, kun je gewoon kaartjes komen. Goed, dat zei zo. Uh, een stuk organisatie en natuurlijk ook het slechte weer wat een rol speelt vooruit wat een, wat een uh, slechte rolspel. We zeggen met talent spelen, jongens, voor ja. <laughs> Dus als je geklik hoort, was ik dat. <laughs> uh, in ieder geval, uh, als weer kijken naar Honduk Talent. 1,9 miljoen per ja, ja, knap ja, ja, te gek, hè? Ja, gek. Ongelooflijk. Dat is dat weer het voordeel van het slechte weer hè. Ja, ja dat ja. is het het wel, de thuis. Dat, het is gewoon dat slechte weer. Ik, ik denk het wel. Want ja, ja. Vroeger was het in de zomer was het altijd. Uh, we hadden er nooit meer tv-programma's op. de vuur. alleen maar herhalingen, herhalingen. Dat was gewoon echt komkommertijd. Maar ik vind het leuk dat, dat de, de, de tv-producenten. Toch weer ook in de, win, in de zomervakanties. Gewoon doorgaan met hun programma's. En, en nu ja, zie je dat weer. Holland is wel het enige programma. Die op dit moment is. Hè? Ja maar ze zijn ermee aan het werk. Ook voor de komende jaren. Dat dat veel meer gaat gebeuren. De okay. programma's beginnen ook al veel vroeger. Je ziet nu 1 ja, september. Beginnen en, alles. Ja, ja, en op zich is het natuurlijk. Een goed idee En ja. dan krijg je namelijk ook weer wat concurrentie Want wil ik eerlijk zeggen honderd Talent Als talenten jacht, show Dan ja, heb je natuurlijk in feite Helemaal geen concurrentie uiteraard hè? Nee Leuk. Dus dat je dan heel veel mensen trekt Die daarvan houden Ik kan me heel veel voorstellen Ja En je hebt alle mensen van Idols Van Popstars Inderdaad van Honderske Talent Allemaal bij elkaar Ik spreek eruit Allemaal bij elkaar Die kijken allemaal naar uh, Honderske Talent Want daar houden ze de toch van Ja, uh. ja. Dus de, is dat zo, is waar ze hebben. Overvuld. Ja, nee, zeker. Nee, daarom, dat lijkt me ook vrij logisch. Ja, goed, jongens, en dan hebben we de Franse uh, fans van Justin Bieber. Die waren helemaal overstuur. Oh. Nee, er waren erbij, die hadden uren in de rij gestaan. Ik kan je voorstellen, allemaal de jeugd die uren in de rij staan en dan geen kaartje kunnen krijgen. Oh, ja. ja, allemaal, allemaal van die gillende meisjes. Allemaal gillende ja. meiden, ja, inderdaad. Allemaal fans in de rij, uren in de rij en dan geen kaartje kunnen krijgen. Ja, goed, van maakt het Tijd. Hij treedt nog vaak genoeg op, denk ik. Hij is, uh, wat is hij, 17 of 18 jaar? Ik denk het zoiets, Ja, de jongen heeft de tijd zat en ik heb hem helemaal bekijken. <laughs> nou je bent maar één keer jong natuurlijk zeggen ze dan hè. Ja en dan heb ik nog een heel leuk nieuwtje trouwens hè. Ja de, de fans van Lady Gaga waren ook helemaal overstuur Ze zijn ook helemaal gek helemaal, helemaal Helemaal geschokt waren die En waarom? Dat is natuurlijk helemaal het mooiste van het verhaal Waarom waren die geschokt? Hebben jullie een idee? Nee, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ze had kleren aan toen ze over straat ging. Nee! Ja, echt, echt. Wow. Een Ik Echt waar. <lacht> <lacht> Lady Gaga met kleren. <lacht> dat hebben we nog nooit gezien. Nee. Die waren helemaal geschokt. <lacht> helemaal geschokt jongens. <lacht> ja, die moet niet echt zo gek worden natuurlijk. Hè. Ja goed, en dan uh, en wat laatst iets over Jan Smit. Hij moet overmiddag wel optreden in, uh, in Dutch Valley. Ik weet nog veel of ja. opgetreden heb. Weet ik niet. Dus ik nu laatst is dus kwart voor zeven. Misschien wel. Ja. Maar in ieder geval, uh, Jan Smit gaat spelen in een Nederlandse film. Oké. Okay. Dus ik ben benieuwd of ze. Ja, een oorlogsfilm. Of... Ja, het Bombardement gaat het heten. Oh. Ja, hij gaat er weer langzamerhand steeds meer dingen doen. Hè, want hij gaat nu ook weer een programma presenteren. Nou ja. Tenminste, daar, gisteren waren daar opnames voor. Dus het is een uh, drukke boel om Jan Smit. Ja, best wel. En, uh, ja, dat, maar dat krijg je natuurlijk ook. Als, als je niet meer veel gevraagd wordt voor optredens. En dan heb niks, niks met Jan te maken. Nee. Maar dat heeft gewoon te maken met de recessie natuurlijk. Die we ja. allemaal uh, over ons heen krijgen. Uh, er is gewoon één grote puin op wat het financieel betreft. En uh, de mensen geven gewoon het geld niet meer uit wat ze vroeger deden. Nee. nee. En het geldt niet alleen voor Jan, dat geldt op een gegeven moment ook voor Gerard Joling. Dat geldt voor alle, alle artiesten. Alleen in grote evenementen kom je ze natuurlijk uiteraard wel tegen. Ja. En ze worden ook ja. wat goedkoper, merk ik. Ja. Want uh, nou. het zit natuurlijk zelf ja. in de business. En uh, bijvoorbeeld de rapper Yes Air, die kostte toch best wel een paar centjes uh, vroeger. Ja, en, uh, hoeveel dan? Uh, wat was het toen de tijd? Toen de tijd was het Bo toch 5.000 euro. Voor een half uur. Voor een half uur. En nu heb ik hem zelf geboekt voor 1600 euro. Dus okay. ja, ja, ja, ja, ja. Een voorbeeld. En dat zijn op een gegeven, in mijn ogen nog hele absurde, uh, absurde ja. prijzen voor ja. een half uurtje natuurlijk. Egaal wie het is. Hè? Vorige week stond in de krant, ik weet niet meer welke krant, de salarissen van... Uh, of de, de prijzen van een half uur optreden van onder andere Gerard Joling Gordon... Ja. Gerard Joning, 20.000 euro voor een half uur. Ja, hè? Correct, ja, klopt. Ja. 20.000 euro voor en een half uur. 9.000. En dan moest je geluk hebben als je hem had hè, voor ja. 20.000 euro. Want dan moest je op, op gaan bieden, geloof ik. Ja, natuurlijk. Basis. Nou, nou die tijd is gewoon voorbij. En laat natuurlijk zijn, in feite zijn het gewoon eh, overdreven bedragen die niemand meer uitgeeft in deze tijd. Ja. Zelfs bedrijven niet meer. Bedrijfsfeestjes, bedrijfsuitjes. Het wordt allemaal op, beknibbeld. Ja. Dus waar ja, beknibb je het eerst? Natuurlijk ook op, op artiesten. En dan, ja. dan pak je een iets goedkoper artiest. Heb je net zoveel plezier of je pakt een, een, een goede band voor. Voor, uh, voor duizend of vijftienhonderd euro. Ja. Ben je ook daar heb je ja, een feestje, tuurlijk. toch? Dat leuk. Ja, die geeft toch geen 20.000 euro. Maar nee, uit. belachelijk. Dat waren prijzen. Maar ja, ja goed, het zei zo. En het geldt uiteraard voor mij natuurlijk ook. Ik merk natuurlijk ook dat uh, de prijs. Ja. Jij kost ook 20.000 euro. Nee, zo gek had ik het nooit gehad. Nee, was dat maar waar. <lacht> <lacht> had ik nou lekker ergens niet in zand moeten zeten. Lekker eh? in een warm land of zo. In ja. Turkije die kant op. Nee, maar goed, alle gekken met stokje, jongens, als we het toch over zand hebben. Vanavond uh, is natuurlijk het uh, Dancing the Sweets Festival. En uh, ja, Zoals ik zei, even echt naar buiten kijken, jongens. Het slechte weer is voorbij. We krijgen zon. Vanavond. En dan hebben we met wat lekkere muziek erbij. Dus het gaat helemaal goed komen vanavond ja, hier in Zandvoort. Het Antwoord. moet zeker goed komen, Dancing. Ik school. denk het ook. Het wordt, van hard, het wordt hartstikke gezellig. En uh, we gaan oh, allemaal even lopen. Een los. zondansje. Even terugkomen ja. op die talentenjachten, want uh, de opnames voor de Voice of Holland zijn weer begonnen. Ja, heb ik iets van begrepen, ja, dat klopt. En uh, ik hoorde uh, Angela Groothuis op de radio al zeggen dat ze al drie keer een Ben Saunders hebben gezien. Heeft hij zoveel broers? Nee toch, hè? Ja, ja. Hij heeft wel twee broers. Ja, ja, ja. ja. ik wou zeggen. Maar, maar dat de is een, broers beetje, een beetje promotie, soms... promotie ja, maken natuurlijk. Ja. De een bent popstars, de andere bent, bent, bent, wat was het ook alweer? Uh, The Voice, The Voice of Holland. Nou, het moet niet gekker worden, jongens. Dat ik ja. de hele familie zomers heb heeft, heeft een, een talentenjacht gewonnen. Dus. Misschien doet zijn broertje wel weer mee. Ja, wie weet het. Dat is ja, vorig jaar ook mee. Ja, ja. Kijk, die hele, die saunuskling krijg je op de Ja, en heeft hij veel, veel neefjes en nichten, of niet? Ik weet het niet. Maar die komen er natuurlijk ook aan natuurlijk. Ja, dat tattoo ja, daar kun je natuurlijk op wachten hè. Ja, we wachten het af. En allemaal onder de tattoos hè. Ja, ja, ja, ja dat klopt. is uh, ook zo. Misschien nog wel even een ander show ja, Van de week uh, stond ook in de krant dat het huis uh, van Amy Winehouse uh, is leeggeroofd. En, ja. Uh, ja, het is nog niet bekend wie het heeft gedaan. Maar wat uh, de vader wel uh, een tijdje terug ook daarvoor had gedaan, is namelijk alle spullen weggegeven. Dus um, ja, het, het rare aanvaal is dat ze eerst weggeven en dan wordt toch veel duurder. Het zijn die ellende dan denk ik in Londen. <laughs> Wie weet. Dat kan toch? Maar in ieder geval de huis is het geplunderd en die mooie gitaar, die haar lievelingsgitaar ook. Oh. Oh, die komt graag weer boven water. Ja, dat kan ja. toch niet anders. Ja, ja hij is ja. toch herkenbaar of je moet hem helemaal weggooien. Uh, maar nou ja, als je hem die gitaar dan... hebt te pakken en je kan hem veilen. Maar hij heeft een oproep geplaatst, ben je nou de dief en je wil geen problemen en we zetten het dan gewoon terug. En, ja, je, en dan kan je zomaar weggaan. Zou het werken, denk je? Ik denk het niet. Ik denk het ook nee, niet. Nee, ik denk het ook niet. Blijft een paar jaar blijft het ergens op zolder liggen. En dan komt het de afgelopen tijd een keer weer boven water. Ik denk hey. het ook aan. En die denkt, uh, daar kun je ja. nog wat geld voor vangen. Ja, ik denk, dit, denk het ook, ja. Nou, Henry, dank je wel. Ja, graag gedaan weer. En, en we uh, zijn ja. weer een stuk wijzer geworden. Ja, ja, ja ik nou moet ik nog een stuk wijzer worden natuurlijk over de jingle natuurlijk nog. <laughs> Lidje, Ilse de Lange En we all right En zo eindigen we deze Entertainment View voor deze zaterdag 13 augustus 2011 En dan willen we natuurlijk één iemand speciaal bedanken, en dat is Henry Henry bedankt, ja jongens allemaal Graag gedaan, en de luisteraars thuis ook uh, Bedankt weer voor de, voor de Aandacht die jullie ons allemaal weer gegeven hebben En graag dat uh, volgende week weer hè? Volgende week gaan we dan de zomertour uitzenden Dus we horen je dan wel, maar niet uh, live aan de telefoon Oké, dan okay. wordt die week erop geen dus, problemen. Ja, het hartstikke Goed en uh, heel erg bedankt voor jouw uh, bijdrage en uh, we hopen je snel weer hier te zien in Zandvoort. Ja zeker weten In oktober ben ik weer hier dus, uh, Oké okay, helemaal goed 0. Hopen dat we dan wel kunnen barbecuen ja, Maar aangezien het weer is er wel. <laughs> Laat het hopen Als het droog is dan doen we het gewoon Helemaal goed Ja, is prima Afgesproken Henry dankjewel En uh, tot over twee weken aan de telefoon Afgesproken En nog een uh, fijne avond nog in Sanford Ja is het best wel lukken. Toi toi Kom naar het dorp Dancing on the Street We gaan daar met z'n allen even dansen En daarbij een voorproefje Dit is Alex Codino En I'm in love oh. Masters FM morgen. Ja, luister. morgen Masters FM en op televisie.